Officieel is al sinds september een wapenstilstand van kracht, maar die wordt vrijwel dagelijks geschonden. Welgestelden in Nederland en mensen die het minder goed hebben komen elkaar nauwelijks tegen. Ze zijn erg op hun eigen milieu gericht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt de aanpak van ongelijkheid een dringende opgave. Volgens het SCP wordt de kloof tussen groepen met betere of slecht en slechtere levenskansen steeds groter.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 Het wordt vanmiddag 8 tot 10 graden. Dit was het Verkeersupdate. Verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Opkoude, 13 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. A7, Horen richting Zaandam. Bij Weidewormer, 5 kilometer. A13, de laag richting Rotterdam. Bij Delft, 3 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de rijstroken wel weer vrij. A15 Nijmegen richting Gorkum bij knopendijl 4 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Ik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 zingt en wij gaan één zo'n stuk horen van die cd van Fabi Fontana. Oh belto risella. Oh belto risella, ma con vitrisella, u giro figella. E tal la stella. Ik merk camel, ja daar ik schaaf ik maar pus hier dat ik ben. Ik ben. Pas maar mensen.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 Al fijne dag.